week bezig geweest met elkaar over. Wat was het onderwerp ook alweer? Koninkrijk van God. Vond u het leuk om het eens even achter elkaar te zetten? Want ik weet dat onder u tot er toch wat heftigheid was, Koninkrijk van God. Ja, maar het is heftig. Wij zijn overgegaan van het Koninkrijk van de wereld, waar Satan koning is, naar het Koninkrijk van God. Waar God koning is. Dan luisteren we toch naar wat God zegt. En er zijn mensen die beweren dat Yeshua iets anders zegt dan zijn vader. Nou, Yeshua die zegt: Ik zeg niks van mezelf. Alles wat ik van mijn vader hoor, dat zeg ik. Nou, als hij dan van zijn vader hoort: Gedenk de zondag. Nou, dat heeft hij dus nooit gezegd. hè. Ik wil het ook niet op die Sabbat zondag houden. Maar het is zo'n heerlijk zwart-wit punt. Dat je gewoon zegt: Zo spreekt de Heer. Daarom vieren we de feesten met elkaar. Daarom vieren we de nieuwe maanden met elkaar. Gewoon, het zijn feesttijden, Moadim, van Yahweh. Even een herhaling: Wat is het getuigenis van Yeshua? Evangelie, de blijde boodschap. Dat is één, maar het is niet alles. Wat betekent evangelie? Ze zeggen al, blijde boodschap. Er staat letterlijk gewoon, goed nieuws. Wat is dat goede nieuws? Moeten we nou geloven in Yeshua? Of moeten we het geloof hebben van Yeshua? Allebei is goed. We moeten dus geloven in Yeshua... want hij is de enige waarachtige zoon van God. De Messias die komen zou... die al geprofiteerd is vanaf Adam en Eva... Dus we moeten in hem geloven dat hij de messias is en het lam van God. Door in hem te geloven en te aanvaarden, zijn we rein verklaard door hetzelfde woord van Yeshua. Dus we zijn gereinigd door het bloed van Yeshua. Maar we zijn toch navolgers geworden van onze redder. Dus we moeten ons geloof laten groeien tot het geloof van Yeshua. Nou, wat was nou het geloof van Yeshua? Hij predikte het evangelie van, de, de eerste teksten, het evangelie van God. En het evangelie van God, als je het over God hebt, God is weer een titel. Hij is dus de God, de koning van heel de wereld, de hele schepping. Dus het evangelie van God wordt gepredikt door Yeshua, de Zoon van God. En dat is het evangelie van het Koninkrijk van God. Dus de hele Bijbel staat vol over het koninkrijk van God, en geloof dat het 66 keer in het Nieuwe Testament staat. 66 keer de prediking van het koninkrijk van God. Nou, lieve mensen, de gemeenschap Emanuel, met alle die daartoe behoren, hebben ervoor gekozen om in het koninkrijk van God te leven, hoewel het koninkrijk van God er nog aankomt. Want het wordt was opgericht als we uit de dood worden opgewekt. Vandaag leven we dus door geloof... alsof we al in het koninkrijk van God leven. Daarom vieren we sabbat, daarom liegen we niet... stelen we niet, spreken we geen kaart... we al helemaal niet. Maar als je dus recht hebt om te mopperen... moet je gewoon zeggen, broer, je hebt wat gezegd... volgens mij klopt het niet, zeg laten we gaan zitten. Dan gaan we de Bijbel open doen, dan gaan we samen lezen wat staat er. Nou, en als het dan staat, zeg, nou gaan we voort dat samen zeggen? Als iemand moppert... dan zet hij een zaadje uit bij de ander... Veer ook niet. Hè? En dan, ja, eigenlijk is het wel, mijn deed het ook wel een beetje pijn. Eh? Zeg je dan tegen elkaar. En dan zeg je dan tegen de tweede, tegen de derde, tegen de vierde. Dan heb je zo tussen een groepje van 40, 50 mensen... Een, een, een kankergezwelletje dat uitbreidt... totdat het ontdekt wordt en dan ga je gauw naar de dokter. Dan zeg je, oh jongens, even de dokter erbij halen. Hoe kunnen we dat kankergezwel weer tot genezing brengen? Dat kan alleen maar door de woorden van de heer te openen... zodat je die kankergezwelletjes openbaar maakt. Niet de mensen, maar dat wat gezegd wordt. We moeten de mensen niet verdelgen, maar het zijn woorden die gesproken worden... die niet in overeenstemming zijn met de woorden van Yahweh. En let nou goed op. Als iemand woorden spreekt die niet uit de mond van Yahweh zijn gekomen... maar een woord wat er tegenover staat... Dus als God zegt ABC en een ander zegt CBA... wiens woord spreekt hij dan? Dat is dus tegenovergesteld aan het woord van Yahweh. Dat is tegenstander. En tegenstander in de Bijbel is Satan. Hij is niet Satan, hij is tegenstander. Alleen het woord Satan betekent tegenstander. Dus als iemand zegt iets wat God niet gezegd heeft of hij draait het om... dan hoef je ook niet gelijk te zeggen, hé hey, Satan achteruit jij. Zeg, nee, het gaat niet om die broer, het gaat om het woord wat hij zegt. Ja, inderdaad. Maar dat kon hij zeggen, daar is de Yeshua voor als wij onze broeders zouden behandelen... als Yeshua Petrus deed... dan zeg ik, hey, Satan gaat achter me. Dan zeggen ze, oh, weet je wat Willem zegt? Ja, weet ja, je, vals getuigenis. Een getuigenis. Juist, en dat, Satan doet dat ook. Hij is tegenstander van het woord van Yahweh. Dus we hebben ons voorgenomen... we willen alleen maar zeggen, wat zegt Yahweh? En dat is rechtuit. Maar het is ook waarheid. Als het nou bij ons krom overkomt mag je mij rustig opspringen, je mag je hand opsteken... en zegt, dat doet me zeer. Zeg: ah, wat doet het pijn? Doet het boek open en zeg precies wat de heer zegt. Zo genees je de zieke. Echt waar, zo genees je de zieke... want we worden in de geest worden we genezen... en dat werkt zich uit in je lichaam. Zus? Ja, kijk, Yeshua, hij is de Messias, Christus, Messias. Hij spreekt de woorden van Yahweh. Spreek je tegen de woorden van Yeshua... heb je een woord tegen de Messias... Tegen de gezalde, tegen Christus. En de, Paulus heeft het al gezegd, die, die antichristelijke macht is al lang werkzaam in de gemeente. Dat is een die dus de Messias tegenstaan door niet te erkennen dat Yeshua de Messias is. Dat zijn de rechten van het leven en dus antichrist zijn. Ja. En dat kunnen vele mensen zijn. Als iemand zegt, ik geloof in Jezus, hè, dat zal wel Yeshua wezen. Maar als je, ik geloof in Yeshua en hij zegt iets anders, dan zegt hij eigenlijk... Ik sta voor Yeshua, ik spreek zijn woord... maar ik verteel wat anders als hij Yeshua zegt. Is hij gewoon een antichristelijke macht? Moet je hem geen klappen geven... dan moet je hem het woord open doen en zeggen... kijk, zo heeft Yahweh gesproken... zijn zoon spreekt dezelfde woorden... en jij hebt het toevallig zo gezegd. Dan denk ik, oh, Dan kan hij terug. Dus we slagen in mensen. We zeggen alleen maar, zo zegt de Heer. En heb dan niet het gevoel dat we oordelen... want we oordelen dus met het oordeel van Jawe. Kijk, zo oordeelt God. Wij veroordelen niemand... Wat ben ik om iemand te oordelen? Ik heb niemand te oordelen. Maar op het moment dat we het woord van Yahweh verheffen.... zeggen we: Kijk, zo oordeelt Yahweh. Alleen als je dat persoonlijk maakt naar mij toe. zeg je: Ja, die willen, die oordeelt iedereen. Dat is dus niet waar. We zeggen: Dit is Torah. Dit is het oordeel van God. Zoals u in de wegenverkeerswet zegt. Je mag niet het rode licht aan, Want dat zegt de wetgever. Ze zullen hoogheid zeggen: Heb jij nooit een fout gemaakt? Heb je manneke zat gemaakt? Mevrouw die zegt elke keer, rij nou wat zachter. De wet zegt, nou dat prikkelt bij mij behoorlijk hoor. We gaan niet korter de wocht. Wij zeggen als gelovigen onder elkaar wat de heer zegt. Nou hoe kort die bocht ook is dan zeg je, zo was een mooi kort bochie. Maar tegen een ongelovige, die zullen we de, de liefde van de heer tonen. Wij hoeven elkaar toch niet meer te tonen dat we elkaar lief hebben. Wij hebben elkaar lief. Je moet dus met elkaar bereid zijn het woord van de heer te delen. Ons is niet gegeven een andere broeder of zuster te oordelen, want zijn eigen heer oordeelt hem wel. Maar we mogen wel zeggen, zo spreekt de heer. Hè, er is een broeder en een zuster in Efeze die doen bepaalde dingen. Ze zijn vol van de geest, ze kennen de wet en de profeten tot in puntjes. Maar ze kenden hem niet verder dan Johannes de Doper. En dan zegt Paulus, wanneer heb je de heilige geest ontvangen? En dan zeggen die mannen, heilige geest? We weten niet eens wat de heilige geest is. Oh, zegt hij, met welke doop ben je dan gedoopt? Nou, hoe zit die de doper? Oh, is hij geen wonder? Maar die sprak over Yeshua, die komen moest. Dus dan werden ze gedoopt in de naam van Yeshua. En als je dat laat doen, blijkt je dus de Heilige Geest ontvangen. Dus op het moment dat iemand blijkt dat Yeshua de Messias is, wat is dan het bewijs? Dat hij de Heilige Geest heeft ontvangen. En niets anders hoor. Dus zodra iemand beleidt, Yeshua is de Messias, kijk eens, die heeft heilige geest. Want nou zegt hij precies wat Torah en profeten zeggen. Ja. Broeder Louis? Ja, het zit nog niet in mijn nee, inderdaad. Je moet oordelen. Je moet oordelen. Rechtvaardig een rechtvaardig oordeel. Het is natuurlijk dat iemand zegt, het staat er zo. Want je kunt de Bijbel ziet, Het staat er gewoon zo. Nou, het is wel duidelijk, als iemand, als, als iemand het gebod overtreedt, snijdt hij zichzelf een open wond. Echt waar? Ja, als je iemand het gebod overtreedt, maakt hij een open wond. En blijft hij dat doen, is het één grote open wond. En zo iemand heeft gewoon genezing nodig. Ja, we moeten het recht blijven spreken. Ja, inderdaad. Ja. Het wonderlijke is zelfs, op het moment, hij mag ietsjes staan. Op het moment dat wij door het rode licht heen gaan, zegt ons geweten, had je beter niet kunnen doen. Zodra wij liegen, zegt ons geweten, ja dat moet je toch niet doen? Nou, dan kan ik het gelijk herstellen. Maar op het moment dat ik liegen wil, zegt mijn maar, geweten al, moet je dus niet doen. Nog voordat het over mijn lippen is. Moet je gewoon zeggen, vader, dank u wel. Ik kies ervoor om niet te liegen. Dat is een proces van, we hebben de leugen uitgesproken, we gaan het uh, terughalen. Ja, je gaat zo ver in de weg van heiliging. Op een gegeven moment zeg ik weiger nog uit te liegen. Maar ik weiger ook niet meer over de waarheid te spreken. Dus gebeurt er iets wat een leugen is, zeg ik, hé... Hey, Hey, lieve broer, je ziet er hartstikke goed uit, je bent een toffe vent... ...maar dit is niet in overeenstemming met wat de Heer zegt. Dat is niet, je maakt je geen directe vriend... ...maar als het een godzoeker is, dan zegt hij, ik ben blij met je antwoord. Ik prijs de Heer voor alle mannen en vrouwen die in mijn leven zijn geweest... ...die me op deze weg gebracht hebben. He? We gaan verder. Uh, opvolging van de vorige prediking over het Koninkrijk van God, dat was nummer 1. Dit is Koninkrijk van God nummer 2. Want we hebben het altijd over het koninkrijk van God, wat er aankomt. We gaan even verder op een tekst die we vorige keer genoemd hebben. En ik vond hem belangrijk om hem gewoon voor u te herhalen. In handelingen 3 vers 19 staat het volgende. Kom dan tot berouw en bekering. Tegen wie spreekt uh, Petrus? Gewoon tot Israël. Kom tot berouw en bekering. Waarover moet je berouw hebben? Over de zonde die je gedaan hebt. Als je die zonde niet gedaan hebt, hoef je ook geen berouw te hebben. Maar als je een kind van God bent geworden en je hebt Heilige Geest ontvangen, u weet al wat zonde is nog voordat je hem zegt, nog voordat je het doet. Maar komt het zover dat je zonde doet, hij zegt: kom tot berouw en bekering. En je moet het echt doen, niet omdat ik vervelend wil doen, maar je moet echt tot berouw en bekering komen als je ontdekt dat je een levenswandel hebt die zonde is volgens het woord van God. Als God zegt, dit is zonde en dat is goed, dan weten we wat hij goed vindt. Dan zegt het oude testament steeds, het was goed in de ogen van Yahweh. Maar als we dingen doen die niet goed waren, dan zegt hij, het was kwaad in de ogen van Yahweh. Nou, we weten heel goed wat goed en kwaad is. We hoeven elkaar niet als, uh, als klaskinderen te behandelen. Zeg, dat mag niet hoor, nee. We zijn volwassen, Heb berouw en bekeer je. Opdat uw zonden, en daar komt het neer, worden, op neer, uitgedelligd worden. Opdat er tijden van verademing mogen komen voor het aangezicht van Yahweh. Dus waarom moet u stoppen met zondigen? En waarom moet je brouwen hebben en bekering doen? Opdat, dat is het redengevende woord, opdat er eindelijk is een keertje, vader Yahweh, eindelijk, hij stopt ermee. Het wordt rustig in de hemel. Want vader is echt opgeronden als zijn kinderen zondigen. Dus wij moeten berouw tonen, we moeten bekeren... en dan weten we, oh, het wordt opgelucht in de hemel. En in onszelf ook, want als je de zonde blijft doen... je hebt echt een probleem in je ziel. Want je vrede met God vertrekt. Er moeten dus tijden van verademing komen voor het aangezicht van... Ja, we... En Hij, dat is de Messias, Christus, die u tevoren bestemd was. Alleen het woord al. Hij was ons, Hij, de Messias, was u tevoren bestemd. Er is ooit al in Gods denken een moment geweest... ...waarin hij uiteindelijk die Messias, die die voor u bestemd heeft, tot zijn doel laat komen. Echt waar. Bij God is in zijn geest alles al bekend, vanaf het begin... Tot het einde. Hij ziet van hier het eind en van het eind ziet hij het begin. Er is niets wat plotseling gebeurt. Tot hij zegt: Oh, Gabriel, gaat fout daar, zo, stuur een engel. Er gaat dus niets fout. Hij weet wat er gaat gebeuren. Hij overziet zelfs uw hele leven. Bij God is geen fout. Als zou die God niet wezen? Hij heeft dus alles in zijn hand. Zelfs de goddeloosheid van de goddelozen heeft hij allemaal overzien en hij heeft er ook een plan voor gemaakt omdat de rechtvaardigen zouden leven. Hij zegt niet tot de goddelozen zullen leven. Dadelijk heb ik een tekst aan dat ik zeg, zo, bo, ik wil tot de, de godvrezenden boren, Niet tot degenen die, die dat niet hebben. Eén ding is duidelijk. Hij heeft dus Messias, die voor u, broeder en zuster, tevoren bestemd was, Yeshua zenden. Hey, dat zegt hij dus in handelingen. Hij praat dus over Yeshua die hij nog moet gaan zenden dadelijk, hè? En hij, hij moet dus de Christus, dat is Messias Yeshua, die voor u bestemd was, Yeshua zenden. Dus hij onderstreept is Yahweh. Dus door wie wordt Yeshua gezonden? Door zijn vader Yahweh. Of stuurt Yeshua zichzelf? Nee, hij wordt dus door zijn vader gezonden. Hem, nou praten we dus weer niet over zijn vader, maar hem, Yeshua, moest de hemel opnemen... ...tot de tijden van de wederoprichting. Dus Yeshua is gekomen als het lam van God... ...stierf, stond op uit de dood... ...hij is naar de vader toegegaan... Ja? ...Yeshua moest de hemel opnemen... ...tot de tijden van de wederoprichting... ...alle dingen waarvan God gesproken heeft... ...bij monden van zijn heilige profeten... ...al van oudsher. Je kunt elke profeet open doen... ...ergens binnen de profeet zie je staan... ...dat hij uitziet op Messias. Al vanaf Adam wordt gesproken over het zaad... Wat Satans de kop zou kosten. Dat is al de messias. En God die heeft die boodschap al in zijn geest gehad, nog voordat hij Adam schiep. Toen had hij Yeshua al gepland in het jaar rond 4000: dat hij geboren zou worden uit Maria. En dat hij ze zelf, zijn eigen zoon, zou verwekken. Daarom is Yeshua de goddelijke zoon van Yahweh. En hij is de menselijke zoon van Maria. En hij is geadopteerd door Jozef. En zo werd hij een zoon van David. Dus daarom is hij en de zoon van God en de zoon van David. Je moet het uit elkaar houden. Het is heerlijk om het te weten. Want al die andere theologieën die ze eromheen gespind hebben, die vallen gewoon zo naar beneden toe. We praten over Yahweh onze God en Yeshua de zoon van Yahweh. Ik denk, ik ga niet al die profeten opnoemen voor u vandaag, want dan hebben we de hele dag de tijd om alle Messiaanse uitspraken te zoeken. Ik denk, laat ik nou de laatste maar eens nemen, want je komt met die malayachi niet zo vaak in aanraking. Maar die malayachi, de laatste profeet, leeft 400 jaar voor Yeshua. Want zie, zegt hij, de dag komt brandend als een oven. Dat is geen prettig gevoel. Hier heeft hij het over de dag des Ere. Dan zullen alle overmoedigen en alle die goddeloosheid bedrijven. Wat is goddeloosheid? Dat is dus doen waarvan God zegt dat je het niet moet doen. Of we nou zo vroom zijn als de Pieter maakt niet uit dat je het vroom doet voor Gods aangezicht. Maar je doet niet wat hij zegt. Maakt niets uit. Want er zullen er heel wat zijn die zeggen, maar heer, heer, weet u wel? Ik ga het hem dadelijk noemen. Alle overmoedigen, wie is overmoedig? Wie durft het gebod van God te trotseren? Toevallig leest Ang vanmorgen de tien geboden op. Maar dat hele volk en Mozes erbij hebben rubberen knieën. Zo staan ze te bibberen. En wat zegt God dan? Opdat ze me zouden vrezen, zegt hij. Hij heeft ze echt vrees aangejaagd. Hij zegt, zo wil ik het hebben. Binnen veertig dagen hadden ze het gouden kalf. Ik heb het vorige keer laten horen aan u. En dan moeten zelfs de priesters, die waren de enige van het volk die bij Mozes gingen staan, moesten zomaar wilde mannen doden met het zwaard. Verschrikkelijk. Maar denk erom dat het zwaard getroffen heb wie het treffen moest. Want ook dat heeft Jabe overzien. Maar hij doet wat hij zegt. Hij zegt, alle overmoedigen en alle die goddeloosheid bedrijven, je moet het dus doen, zijn stoppels. En die dag die komt, zal ze in brand steken, zegt Jabe, de Heerscharen welke wortel nog tak zal overlaten. Voelt u zich nou veroordeeld als ik het zeg? Oordeel ik nou u? Ik laat u zien wat het oordeel van God is... en waardoor ze preet Malachi gesproken wordt. En zo is door alle profeten gesproken. Want Israël was zo goddeloos als dat het groot was. Ze ging helemaal van Gods Torah af. Gingen de goden dienen van de volken rondom hun. En dan komt er weer een profeet en zegt... jongens, kom nou terug, want zo zegt Yahweh... En dan gaan ze gelijk stenen pakken. Echt waar, als hij ook binnen christendom zegt wat Yahweh zegt, dan staan ze als stenen in de straat te zoeken waar ze mee willen gooien. Nou, tegen die tijd lopen hij zachtjes weg. Yeshua, die willen ze dus van de berg afgooien. Nou, hij laat zich tot aan de rand van de berg leiden. En dan draait hij zich om. En dan loopt hij er zo tussendoor. En dan staan zij om zich heen te kijken. Hij is weg. Waar is hij nou? Het leek een beetje op lot. Dan kunnen ze de deuren niet meer vinden. Dat is een wonder wat de Heer doet. Maar dat doet hij bij de rechtvaardigen. Zo zal hij ons uitleiden. Dit zijn heftige woorden, vindt u ook niet? Daarom is Malachi een profeet. En er waren mannen en vrouwen in zijn tijd. Zeg, wat een zeur van een man, zeg hij. Hij zegt dat we uitgeroeid gaan worden: met wortel en tak. Hij zegt dat wij overmoedigen zijn en goddelozen. Wij zijn het zaad van Abraham. En van Isaac. En van Jacob. Ik ben van de stam van Juda of van Benjamin. We zijn geen, uh, hoe noemt u dat ergens? Geen bastaard hoor. Abraham is onder vader. Nou zegt Yeshua: oh, God is in staat om van de stenen Abrahams kinderen te maken. Amen. Nou, je bent dus pas echt een Abrahams kind. Als je doet naar het geloof van Abraham. En hij was trouw. Maar voor u, lieve broeder en zuster. Die mijn naam, wat is de naam? Die Jawe vreest. Zal de zon der gerechtigheid opgaan. Er zal genezing zijn onder haar vleugelen. Gij zult uitgaan en springen als kalfjes in de wei. Nou, we beginnen het al een beetje te leren. Hè? Het is nog maar een groepje van een stuk of tien die willen gaan springen in de wei. Hier. Maar eigenlijk moeten we het allemaal een beetje gaan oefenen. Kom nou gewoon op de nieuwe maansavond. Schaam je nou eens niet voor die nieuwe maan. Denk nou eens niet, ach, dat is allemaal wettisch. Dat is niet wetties, hoor. Maar dan kom je bij elkaar. We delen het woord. We delen brood en wijn. En als we dat gedeeld hebben, dan gaan we lekker praten met elkaar. Anderen gaan dansen met elkaar. Het is gewoon nieuwe maan. Kom gewoon. En kom op alle feesten van de Heer. Het zijn de feesten van jaren. Als de koningin tegen je zegt, zou je op mijn verjaardag willen komen? Op Paleis Soesdijk? zeg je, zo, strop, hoedje, weet je. Echt waar. Jullie dragen nooit hoedjes, zusters. Maar dan ga je hoedje dragen, hoor. Jij draagt een hoed. Maar ik had het over de zusters even, hè. Ja. Dus als we bij de koningin mogen komen... en je mag er nog een introducee meenemen... nou, dan ben je toch de koningin te rijk. He? Voor u die jawe vreest... gaat de zon van gerechtigheid op. Wie is onze zon van gerechtigheid? Ja, natuurlijk. Want als die zon opgaat van gerechtigheid... dan blijken onze zonden dus... veroordeeld te zijn... en door Yeshua gedragen te zijn... en wij zijn gereinigd door het bloed van Yeshua. Dan is er dus genezing... onder die vleugelen van hem... We gaan uit om te springen als kalver die uit de stal gaan. Als je het nog nooit gezien hebt, ga alsjeblieft kijken als je weet dat een boer zijn koeien de wei in stuurt. Dan zie je kolossen van lichamen, zie je met poten hoog gaan, zeg hoe is mogelijk. Ja, dat is echt een heerlijk gezicht. Gij zult de goddeloze vertreden. Dit klinkt nou niet echt helemaal prettig. Dat klinkt nou niet prettig, maar we hebben het over het koninkrijk van God. En er gaat iets gebeuren waarvan de profeet het zegt. Hij zegt, we zullen wel uitgaan en springen als kalver uit de stal. Gij zult de goddelozen vertreden, want tot stof zullen ze zijn onder je voetzolen. Op de dag die ik bereiden zal, zegt ja bij de Heerscharen. Op welk stof staan we te springen dadelijk? Van de oude aarde? Ja, wie zou die goddeloze wezen? Wanneer ben je eigenlijk goddeloos? Dat wil waarschijnlijk Louis weten. Om echt goddeloos te kunnen zijn, moet je wel weten wie God is, denk ik. Want ik denk dat er heel wat mensen geboren zijn en kindertjes geboren worden, die nog nooit over God en Yeshua gehoord hebben. Hoe God dat oplost in de eeuwigheid, ik weet het niet. Misschien komt er een dag dat ze ooit nog in, het, in de heerlijkheid mogen leven en geleid worden door ons, die vanuit Jeruzalem de hele nieuwe aarde zullen mogen, mogen onderwijzen en sturen. dat iedereen nog een keuze kan maken, wil die uiteindelijk op de achtste dag in eeuwigheid met de God kunnen leven, he? Maar dat is een gedachte die ik heb. Maar er zijn er velen die door het, het uh, ja, hè, Een wereld vol mensen die Yeshua nog nooit hebben gehoord en over God niet hebben geweten. En die hebben achter de witte koeien stront aangelopen in India en die hebben daarvoor een gebedje gedaan. Voor de stront van de witte koe. Dat is dwaasheid van afgoderij. Maar ik vind het schitterende en lieve mensen. Hebben we als Indiaanse mensen gezien? Prachtig volk, maar ze leven onder afgoden. Ja, natuurlijk spreekt hij tegen het volk van God. Tegen Israël. Daarom, zij zijn de goddelozen, want ze overtreden gewoon de wetten van Yahweh. Of u het nou leuk vindt, die uitdrukking of niet. Je moet er dus een knoop in je oren leggen, zeggen ik wil doen wat Yahweh zegt. Ook de joden die in die tijd geleefd hebben, die hadden het evangelie al gehoord. Want ze wisten dat Messias zou komen, de rechtvaardige. Als je daarop voorbereid wil zijn, hou je je aan Torah. Want als je aan Torah houdt, hou je je ook aan de Messias die komt... Want die heeft die Torah 100% gehouden. Hij is de rechtvaardige en wij zijn de onrechtvaardige. Dus ook de oude Jood werd door geloof gerechtvaardigd. Het is in de Malayachische dagen niet anders als vandaag in Alblassadam. Alleen wij weten wie de Messias is. Hij is Yeshua. Amen. We zullen in ieder geval, het stof van de goddeloze zal onder onze voeten zijn op de dag die ik bereiden zal. Want hij komt met vuur in die dag. Malachi 5 vers 4. Hij gaat er gelijk achteraan. Gedenk de wet van Mozes, mijn knecht. Die ik op Horeb geboden heb. Op Horeb en Sinaï. Voor gans Israël. Voor wie is de wet geboden? Inzettingen en vorderingen voor? Gans Israël. Zal gans Israël behouden worden? Ja. Want niet in ieder die in Israël is Israël. Maar hij die doet de woorden die God gesproken heeft. Want wat betekent Israël? Hij die strijdt met God. Jacob heeft gestreden met de engel, die staat in de plaats van God. En uiteindelijk zegt hij, laat je niet los tenzij je me zegent. Dus daarin overwint hij. Israël is een strijder met God. En hij overwint. En hoe overwin je bij God? Door te buigen voor hem en te doen wat hij zegt. Amen? Dus onthoud het goed, draait het nooit om hè. Wat zijn gebonden mensen? Zijn dat degenen die de wet houden? Ja, dat is iets. Je bent helemaal gebonden. Dat is een leugen van Satan. Zij die de wet overtreden zijn gebonden door Satan, de tegenstander. En die moeten dus bevrijd worden van die verkeerde gedachtes. En ze moeten dus in overeenstemming komen met de gedachten van God. Dus wie moeten er bevrijd worden? Alle die dus in tegenspraak met Gods geopenbaarde wil leven. Ja, dat klinkt raar hoor, dat we onze mede moeten bevrijden. Maar dat kan alleen maar door ze de waarheid te verkondigen. Want dan kun je dus die geestelijke bolwerken laten ploffen. Eén ding is wel duidelijk, in Maleachi 4 staat het. Gedenk de wet van Mozes. En er staat weer geschreven, lieve mensen. Er staat weer wet. Maar wet staat er natuurlijk niet in de grond dat Er staat gewoon door haar. Want sommige mensen denken die wet van Mozes nog te kunnen vatten met tien woorden. Maar dat is een samenvatting van de hele Torah die eronder ligt. Hè? Die die dus de geboden heeft aan gans Israël. Bent u Israël, broeder en zuster? Amen. Inderdaad. Rut, die zegt, uw God is mijn God en uw volk is mijn woord. En ze er nog met Boaz ja, en ze wordt gewoon deel van het volk van Israël. Wij zijn allemaal door met Yeshua dat verbond aan te gaan met Yahweh... ...deel gekregen aan het gelovig Israël. Dus hier spreekt hij gewoon over de gemeente in ja, De wet op Horeb geboden aan de gemeenschap in Alblasserdam. Het zijn inzettingen en verordeningen. Als die inzettingen en verordeningen er niet zouden zijn... Hè? ...die geboden zijn er natuurlijk gewoon, ja, ...maar die inzettingen en die verordeningen... ...hoe zou je die inzettingen en verordeningen ook kunnen noemen... Dan is dat de horrep met zijn tien geboden. Dan zeg je, nou, we weten toch wat de tien geboden zijn. Maar wat zijn nou die inzettingen en die verordeningen? Als je nou aan deze geboden overtreedt, dan staat er in de inzettingen en de verordeningen hoe je weer hersteld kan worden met je schepper. En dan gaan de offers in de tempel die gaan weer functioneren. En dan hij, moet je dat en dat doen. En ben je mee laatst geworden, dan moet je even naar de priester gaan dan moet je dat doen. Dus dan krijg je door de inzettingen en de verordeningen weer de weg terug om weer in overeenstemming met de Torah te komen. Wij pakken dat helemaal in, in de naam van Jezus, Yeshua. De Yeshua is gewoon de vervulling van de hele Torah. Dus heb je overtreden aan het gebod, dan kom je via Yeshua, het hele offersysteem, kom je weer terug voor het aangezicht van God. Nou, Malachi die gaat nog meer zeggen. Hij zegt, zie, ik zend u de profeet Elia. Elia was al lang geweest hoor, jaren daarvoor. Ik zend u de profeet Elia voordat die grote en geduchte dag van Yahweh komt. Haha, de dag des ere, De dag van Yahweh. Die dag van Yahweh moet nog komen. Hij zegt, ik ga je de profeet Elia sturen. Heeft u de profeet Elia al gezien? Hij, dat is dus die Elia, die gaat het hart van de vaderen terugvoeren naar de kinderen. En het hart van de kinderen naar de vaderen. Ik vind het leuk vertaald, vaderen... Hè? Er is maar één grote vader. En er zijn maar kinderen. Je mag daar de voorvader ook in lezen. Maar de voorvader, die harten komen niet makkelijk terug... tot de kinderen die derde geslacht verder opleveren. Maar we moeten terugkomen tot het hart van de vader. En zo kan het vaders hart weer terugkomen tot de kinderen toe... die ongehoorzaamheid hebben geleefd. Opdat ik, zeg Yahweh, ja, niet komen en het land treffen met de ban. Dus die kinderen van de kinderen van de kinderen... die zullen zich op Yahweh ja, moeten richten... En dan zegt hij ook nog, ik zal ze de profeet Elia sturen. Want die Elia die moet wat gaan doen, zodat het hart van de vader weer tot de kinderen kan. En van de kinderen tot de vader. Want als je dus niet luistert wat Elia te vertellen hebt, dan zal ik Jawe treffen met de ban. Er moet eigenlijk een boodschap gepredikt worden. En daar komt die profeet Elia voor. Alleen Elia komt niet in levende lijven, Maar er was een boodschap die Elia bracht aan Israël. Zij diende met 400 baalpriesters baal. En Elia die zet een, een offeralt daarop. Hij zegt, wie is God? Is Baal God of is Jahweh God? Dus er komt dus een boodschap van Elia. Elia zelf is natuurlijk dood. Maar er komt een boodschap van Elia en die zal de mensen voorbereiden om de Heer te ontmoeten. En dat is een keuze die ze maken. Gaan ze door met de afgoden of zeggen ze, we kiezen voor Jahweh." En omdat ze voor Jahweh kiezen, dan zal die niet hoeven te komen om de land te treffen met een ban. Dat is uw land. Dus als je de boodschap van Elia gaat horen... en dadelijk ga je zien welke boodschap het is... dan zou je een keuze maken om voor het Torah te leven... voor het aangezicht van Yahweh. Anders wordt je land getroffen met de ban. Durven je ja te zeggen en aan te zeggen? Dat is niet omdat ik ze nodig wil oordelen... maar dat staat gewoon wat de profeten zeggen... Door Jeshua te aanvaarden als het offerlam en je tot God te bekeren om in zijn wegen te wandelen, word je gered. En er wordt er niet de band over je uitgesproken. Als je dus die Elia-boodschap niet verstaat, dan kom je dus in een oordeelsfase te terecht. Waar dadelijk het vuur over de aarde gaat en je zult verbranden als een droge halm. Dat is heftig. In Matthäus 17 vers 1... Zes dagen later nam Yeshua Petrus, Jacobus en zijn broeder Johannes mee. Leidt ze naar een hoge berg in eenzaamheid. En zijn gedaante, dat is de gedaante van Yeshua, die verandert voor hun ogen. En zijn gelaat straalde als de zon. Daar heb je onze zon der gerechtigheid. En zijn klederen werden wit als licht. We kennen hem allemaal, hè? de verheerlijking op de berg. Drie discipelen erbij. Nou gebeurt daar iets. Ineens zien ze de gedaante van Yeshua veranderen. Hij krijgt een gezicht dat straalt als de zon. Op wiens gezicht lijkt hij dan? Op Mozes. Mozes had het heilige der heiligen bezocht voor Gods aangezicht te komen. En hij komt naar buiten toe en zijn gezicht was als de zon. Niemand kon naar hem kijken, want die stonden, en zonnebrillen hadden ze niet. Dus hij doet een doekje over zijn hoofd. Want ze konden niet sterk op hem zien. Dat was de heerlijkheid van Yahweh. Ooit heeft Mozes gezegd, de Heer onze God zal mij u een profeet verwekken, zegt hij, zoals ik. Hoor nou naar hem. Als hij nou een profeet is, zoals Mozes, zou Yeshua een ander woord spreken dan Mozes? Echt niet waar. Nou, deze Yeshua, die gaat met zijn discipelen op de berg. Ze gaan hem helemaal verheerlijkt zien en zijn gezicht straalt als de zon, precies zoals Mozes. En Mozes heeft gezegd: God gaat een profeet verwekken. En er is nog nooit een profeet geweest na Mozes. wiens gezicht straalde als de zon. Waarvan Jesu is het? Vindt u het een leuke verbinding? Onthoud hem. Zijn klederen worden wit als het licht. En zie, ook mooi hè. Mozes en Elia, die komen met hem praat. We hebben het over Mozes omdat zijn gezicht gaat stralen als de zon. Mozes is een symbool van de wet Elia is het symbool van de profeet die het volk opriep om terug te komen tot jaren dus Mozes en Elia vormen de wet en de profeten maar ze zijn beide dood het gaat erom wat hebben ze ons nagelaten wat hebben ze gezegd dus Mozes en Elia is wet en profeten die spraken, daar sprak hij mee dat is goed publiek voor Yeshua hij zelf is het vlees geworden Torah. Hij is de vlees geworden wet van Mozes. Want hij heeft er 100% naar gewandeld. Zie je dat? En Elia was daar profeet van. Er staat er nog iets leuks onder. Moet je goed luisteren. Terwijl zij, dat is vers 9 pas, gaan daar de discipelen van de berg af. afdaalden, gebood Yeshua hun, zeggende, vertel niemand dit gezicht. Voordat de zoon des mensen uit de dood is opgewekt. Dat is verschillende keren gebeurd. Jezus heeft steeds gezegd, denk erom, dadelijk word ik uit de dood opgewekt, let op. Maar de discipelen raken alles kwijt, want ze vergeten dat hij uit de dood gaat opgewekt worden. Want ze treuren alle dagen. Ze hadden drie dagen moeten dansen en springen voor dat graf. Halleluja, prijsjave, hij gaat eruit komen. Dan had heel Israël het geweten dat er twaalf dwaze discipelen waren, die lopen voor zijn graf te dansen, hij gaat eruit komen. Nou, dat had pas evangelie geweest. Want hij heeft het gezegd, ik ga eruit komen. Maar wat zegt hij nou? Hij zegt, vertel niemand over dit gezicht. Is daar Mozes geweest? Nee. Is daar Elia geweest? Nee. Yeshua die was er wel, maar zijn gedaan te veranderde. Je ziet daar dus de wederkomst van Yeshua. Als die komt... Hoe komt hij? In overeenstemming met de wet en met de profeten. Want daar praat hij mee, daar is hij mee in overeenstemming. Ja, wij zullen hem herkennen... Vele anderen zullen misleid worden door een verkeerde wederkomst. Want als er dadelijk een profeet komt of een, uh, een messias die zegt... ...we gaan met z'n allemaal de zondag vieren, eindelijk gerechtigheid voor Gods aangezet... ...dan gaat de hele meute achter de zondag aan. Want de zondag is een teken van de antichrist van Rome. Die heeft zondag ingesteld als zijn teken. Terwijl Jaren heeft gezegd Sabbat. Dus het teken van de antichrist is zondag, het teken van God is de Sabbat. Want hij zegt, de Sabbat is een teken. Tussen mij en tussen u. Omdat gij lieden weet dat ik God ben die jou apart zet. Omdat je die Sabbat houdt. Vindt u het fijn? Dat woordje gezicht, dat is niet zomaar gezicht. hoor. Dat ik denk, ah, het is toch wel echt. Dat woordje 3705 is Horama. Dat wordt maar twaalf keer gebruikt in het Nieuwe Testament. Het is goddelijk gezicht. Het is een visioen. In de NBG wordt alleen maar het woord gezicht vertaald. Maar pak je de willeboord, staat alles weer visioen. Pak je een andere Bijbel. Je kan het door elkaar heen zien. Gezicht en visioen is hetzelfde. Een visioen is nooit de werkelijkheid. Niemand kan God zien, maar je ontmoet een engel in een visioen. Het is een visioen, daar gaat het om. Mozes krijgt een gezicht bij de Braamstruik. Aan de Nias een gezicht ziet hij Paulus binnenkomen... Ja, Paulus kwam daar dus helemaal niet binnen. Die moest na een paar dagen pas binnenkomen en dan moest hij hem de hand opleggen voor een bidden. Want God zegt, dan mag hij hem de ogen openen. Cornelius wordt door een gezicht naar Petrus gestuurd. Hij wist niet eens waar Petrus woonde, maar hij zei, ja, je moet eerst naar hè, die en die plaats. Daar, daar is hij. Petrus krijgt een gezicht van onreine dieren in een laken. Nou, die zijn er helemaal niet, maar hij ziet het drie keer... Paulus krijgt een gezicht van een Macedonisch man, een Griekse man. En dan zegt hij, oh, ik ga uit Turkije, nu maar gauw naar Griekenland toe, want ik heb een Griekse man gezien. En Paulus krijgt ook een gezicht en die hoort, wees niet beveest, Paulus. Spreek vrijmoedig in deze stad, want ik heb veel volk hier. Hij krijgt allemaal gezichten, is allemaal hetzelfde woord. Het gaat erom om dat je het woord gezicht niet verkeerd uitlegt. Wat daar gebeurt bij Yeshua is een visioen. Mozes is er niet en Elia is er niet. Matthäus 17, gaan we verder. De discipelen die vroegen hem, Jeshua, en zeiden, hoe kunnen nou de schriftgeleerden zeggen dat Elia moet komen? Ze lopen met hetzelfde probleem rond. Jeshua die antwoordt en die zegt, Elia zal wel komen en alles herstellen. Maar gaat het om om Elia? Maar toch zegt Jeshua zelf Elia zal wel komen en alles herstellen, dat is toekomende tijd. Dat is, bent u mee eens? Toekomende tijd. Maar ik zeg u, zegt Jesuba nog een keer, dat Elia reeds gekomen is en ze hebben hem niet erkend. Maar met hem gedaan wat ze wilden en zo zal ook de zoon des mensen door hem moeten leiden. Johannes de Doper had de boodschap van Elia om het volk op te roepen tot bekering, want de Messias komt eraan. Stop met je goddeloosheid. Ga Torah houden. Je bevrijding komt eraan. Dat was dus Johannes de Doper, zegt de Bijbel zelf. Hij is de Elia, zegt dan Yeshua. Als je het maar geloven wil, wat ik zeg. Maar hier spreekt hij ook nog over de toekomende tijd. He? Hij zegt toch wel, Elia is reeds gekomen. En uiteindelijk blijft dat Johannes de Doper te zijn. Toen begrepen de discipelen dat hij het over Johannes de Doper, dat hij gesproken had. Is nou Johannes de Doper Elia... Is hij toevallig gereïncarneerd in Johannes de Doper? Nee, Johannes had een boodschap. Weet u wat de boodschap van Emmanuel is? Boodschap. Welke boodschap is dat? Gewoon Elia. Je bent als lid van Emmanuel gebonden aan de boodschap van Elia. Zijn wij Elia? Echt niet waar. Maar we hebben de boodschap van Elia. Houd je afgoderij mee op. En ga leven naar de Torah van God. Amen. Gaan we het allemaal doen? Je moet het tegen iedereen zeggen, al worden ze een beetje een rare lucht gaan ze krijgen. Maar het is helemaal niet erg als mensen boos worden. Maar de zoekers naar God, die komen dan op een bepaalde dag hier. Echt waar. Je moet het in vrijmoedigheid zeggen. Je hoeft ze niet te veroordelen. Maar je moet zeggen wat God oordeelt. En de Godzoekers die zullen zeggen, oh, ik wil in overeenstemming zijn met het oordeel van God. We moeten dus buigen voor Jaweh. Nou, die mensen komen hier. Als mensen niet meer kunnen buigen voor jaren en ze zitten hier... dan zult u zien, dan zijn ze binnen de kortste keren vertrokken. Want ze willen niet buigen voor jaren. En dan kun je bidden tot je een weegt, maar dat zal die mensen dus niet lichter maken. Ze gaan gewoon weg. We bidden dat het niet gebeurt... maar dat iedereen met elkaar blijft praten en onderzoeken... en samen de weg van de Heer gaan. Johannes 17, vers 6. Ja, ik ga dit afmaken, mensen. Anders gaan we tussendoor mijn kop koffie drinken, maar dan komen we weer terug, hè. Ik heb uw naam, zegt hij, geopenbaard aan de mensen... die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Dat zegt Yeshua in het hoge priestelijk gebed. Hij heeft de naam van Yahweh geopenbaard aan de discipelen... die gij, Yahweh, mij, Yeshua, uit de wereld hebt gegeven. Zij behoorden u toe. Gij hebt hen aan mij, Yeshua, gegeven... En zij hebben uw woord bewaard. Net als de discipelen jaren toebehoren, wij behoren hem ook toe. Nu weten zij, is belangrijk om te horen... dat al wat gij mij gegeven hebt, dat zijn die discipelen, van u komt. Want de woorden, daar gaat het om... die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. Ze hebben ze aangenomen. Begrijpt u de verbinding? Ja. U zelf neemt de woorden van Yahweh aan... en hij zegt tot u tot hem behoort. Zoals de discipelen de woorden van Yeshua hebben aangenomen... en ook God toebehoren. Doe je het anders... moet je zelf over nadenken. En in waarheid hebben zij erkend... mooi woord... dat ik van u ben uitgegaan... en dat zij hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Dat is de basis van ons evangelie, mensen... Om deel te hebben aan het koninkrijk van God. Wat er dadelijk aankomt. Matthäus 7. Want zegt hij niet in ieder die tot mij zegt. Heren, heren. U weet nog wat heren, heren betekende? Ik heb het vorige week laten zien. Amen. Meester, tien met een gif De rest krijgt maar een zes. Curios. Is dat meester of bezitter? Dus vele mensen zullen zeggen. Meester, meester. En toch zegt de heer. Velen zullen te die dagen tot mij zeggen... Meester, meester, hebben we niet in uw naam geprofiteerd... uw naam boze geesten uitgedreven... in uw naam krachten gedaan. Maar ze zullen allemaal op de weg van Yahweh moeten komen... of u nou duivels uitwerpt of niet. Ook als u Yahweh getrouw bent, gooi er ook duivels uit. is helemaal niet moeilijk, want wij gooien er geen duivels uit. Dat is de naam van Yeshua. Dus als u tegen een demon zegt, zo spreekt Yahweh, jij moet vertrekken... Binnen de kortste keren heeft hij Spaans benauwd en dan vlucht hij graag. Ja, natuurlijk. Zijn alle mensen van Pinksteren verloren? Wel, nee. Worden de demonen uitgedreven? Jazeker. Want als iemand een zondige levensstijl houdt, dat zien ze in Pinksteren ook. Ze zeggen, die is echt helemaal bezeten van de zonde. Dan zeggen ze ook tegen die broeder of zuster, wil je je bekeren? Ze ja, dat willen we wel. Ik denk nog dat we het veel sterker kunnen zeggen. Niemand hoeft bevrijd te worden van demonen door een ander. Zou je het goed onthouden? Want ieder die de duivel wederstaat. wat gaat die duivel doen? Gaat hij vlieden. Als hij nog op twee gedachten hinkt. ja, ik vind het wel vervelend, maar ik vind het zo moeilijk. Oh, ik ben zo ver, Maar ik wil zo graag goed. en je kan me niet komen. dan zeg je tegen zijn broer of zus: weet je wat je doet? Kom op visite. Dan leggen we het woord van God nog een keer achter elkaar uit. en dan zullen we tegen dat kwade bolwerk van je zeggen. gaat eruit in de naam van Yeshua. Weet je wat er gaat gebeuren? Ja. Hij gaat er gewoon uit. En dan zegt u. Oh heerlijk. Ik ben, een, ik ben die demon kwijt. Dat was een geweldenaar. Nou je moet hem nooit geweldenaar noemen. Je moet hem nooit verheerlijken. Want u kunt naar buiten te lopen. zeggen. nou ik ben lekker vrij. Tot je zo weer naar het putje toe loopt. Waar je uitgetrokken bent. En dan komt die demon zo weer binnen. Je zal als je bevrijd raakt van demonen. Steeds op de weg van ja weer verder moeten gaan. Anders blijft hij tot aan je dood toe. Aan je trekken. Je moet je echt bekeren. Ja, je zonde beleiden en op de weg van Jahwe gaan wandelen. Nou mensen, een klein stukje nog. Dan zal ik openlijk zeggen: ik heb je nooit gekend. Ga weg, wetteloze. Hier hebt je het echt over Torah. Een wetteloze is iemand die zonder Torah is. Het zou toch heftig wezen, dat je een heel leven samen de naam van Yeshua prijst en tot je weigert in de wegen van Jahwe te wandelen. Een wetteloze. Ja, toch? Wie wordt er als door het vuur verbrand? De wetteloze. En ieder nu die deze mijn woorden hoort, hoort, en ze doet, horen in het oude testament ischma, en ook doen, zal lijken op een verstandige man. Die zijn huis bouwt op een... En wat is die rots? Dat zijn die woorden. Wie is het levende woord? Is Yeshua. Wat hij zegt moet je dus gewoon doen, want als je dus doet wat je dan van hem hoort, dan bouw je je huis op de rots. Als je dus niet doet wat Yeshua zegt, of wat God in zijn Torah zegt, dan sta je op zandgrond je huis te bouwen, je levenshuis. Hij herhaalt dat in Lucas. Dan zegt hij: Een goed mens. Steek uw vinger eens op, wie is hier goed? Dan heb je hulp nodig, geloof ik hoor. Een goed mens brengt uit zijn goede strat van zijn hartig goed voort. Amen? Amen. Maar is nou die mens goed of niet? Wat zit er in uw hart? Welke goede schat zit in uw hart? Amen. En Torah en profeten, daar zit mijn hart helemaal vol van. Dus uit dat hart wat ik heb mogen vullen met de woorden van Yahweh, ga ik op een gegeven moment goede dingen doen. En dan zegt de Bijbel, dan ben je een goed mens. Maar ergens anders zegt de Bijbel, er is niemand goed. Tot niet één toe, want jullie mond is een open graf, zegt hij. Stinkt. Dat is onze oude menselijke natuur. Maar als ons hart vol is van Torah, lieve mensen, ik wil geen oordeel uitspreken, maar dan ga je er wel naar leven. Dan zeg je op een dag ook, ik ben wel een beetje moeilijk met die feesten van de Heer. Maar dan zeg je, het zijn de feesten van de Heer. Ik vind het moeilijk met de nieuwe maan, maar dan zeg je, het gaat om nieuwe maan. Amen. En dan zeg je, ja het is wel vervelend die sabbat, En dit niet goed en dat niet goed. Maar het gaat om de sabbat. Het wordt uiteindelijk een keuze die je maakt. Je kan niet blijven hobbelen en zeggen, ja maar ik snap het niet of ik heb andere dingen op mijn kont hangen. Je moet gewoon gaan doen wat Jawe zegt, het is een vreugde. Wat noemt gij mij heren? heren? Heren staat er in Lucas nog een keer. En je doet niet wat ik zeg. Ja, meester, meester, meester. Onze meester was honderd procent rechtvaardig. En jij overtreedt Torah. Hoe bedoelt u? Het volgen van Yeshua. En ieder die tot mij komt en mijn woorden hoort en ze doet. Ik zal u tonen aan wie die gelijk is. Nou, u weet het antwoord. Hij is gelijk aan iemand die bouwt heel diep graaft voor zijn huis het fundament op de rots legt... en dat rots is weer zijn woord. Het staat niet één keer in de Bijbel, het staat verschillende malen. Je moet doen wat de Heer zegt. We zijn niet wettisch, maar gewoon wettig. We stoppen voor rood licht. En we steken onze hand uit als we rechtsaf gaan. Nou, lieve mensen, Corinthiërs. Echt waar, ik kan niet stoppen. Je moet hem tot de laatste tekst lezen. Het Koninkrijk Gods, want daar hadden we het over, het Koninkrijk van God... Bestaat niet in woorden. Wie wil dat invullen? Dat woordje kracht, maar in kracht. Wie van u is er nou krachtig en wie van u is het nou zwak? Ah, mensen, zo simpel is het. Moet nou een zuster dat zeggen? Dat hadden gelijk die kerels moeten zeggen. Zij die dus de woorden horen en doen, dat is kracht. Als je zegt, ja ik hoor het wel, dan ben je echt een slapjanus. Ik hoor het wel, maar je bent een slapjanus. Je moet zeggen, ik hoor het en ik doe het. Want het Koninkrijk van God is kracht. Weet je wie dat Koninkrijk van God grijpt? De geweldenaars. Zijn dat de lummels die zo lopen? Nee, die zeggen, dat zegt de Heer en dat ga ik doen. Je bent pas een lummel als je het niet doet. Nou, gelukkig hebben wij geen lummels onder waar je zitten. Wij zeggen gewoon, we willen de weg van Ja wandelen. En als er iemand lummelt, help hem dan. We veroordelen niet, we helpen hem door gewoon het oordeel van God te verkondigen. Vindt u het leuk de Bijbel lezen? Echt waar, dit kan ik hele dagen doen. Dus als je de volgende keer zegt, ik wil voortaan twee uur preek hebben op Sabbat, krijg je elke Sabbat twee uur preek. Of weten jullie niet dat een onrechtvaardige dat koninkrijk van God niet beërft? Ook al zegt hij zijn leven lang, meester, meester, meester. De onrechtvaardigen, dat zijn degenen die de geboden van God willens en wetens verachten, zullen het koninkrijk dus niet beërven. Dwaal niet. Als je andere wegen wandelt dan van de Heer, dan is het overspel, dan is het hoereren. Andere afgoden dienen. Dat zijn dus de woorden van de tegenstander handelen. ...overspelers, hè? schandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen. Als je nog op je geld zit, is het goed om er verantwoord mee om te gaan... ...maar gaat er dan ook verantwoord mee om? Maar geldgierigen, zegt hij heel simpel, gaan het Koninkrijk van God niet in. Maar je moet wel verantwoord met je geld omgaan. Dronkaards, lasteraars, oplichters zullen het Koninkrijk van God niet beërven... Waarschuw elkaar. Bekeer je. Zeg gewoon, ik wil handelen naar de wegen van Yahweh. Sommigen van u zijn dat geweest. Amen, broeder en zusters. Amen. Gewoon, daar zijn we geweest. En soms hebben we nog problemen. Maar gij hebt u laten afwassen. Of ben je nog niet gewassen? Maar gij zijt geheiligd. Hé, hey, je bent die weg opgegaan. Gij zijt gerechtvaardigd. Zijn we dan rechtvaardig? Nee, we zijn rechtvaardig verklaard. Dus God verklaart ons rechtvaardig. Dat is gerechtvaardigd: door de naam van Yeshua de Messias en door de geest van onze God. Hoe worden we nou gerechtvaardigd en geheiligd? Door de naam van Yeshua, die betekent Jahwe red. Als je dus doet wat Jahwe zegt, dan zeg je dan door de geest van Jahwe. Als je dus niet doet wat Yahweh zegt... ben je dus niet door de geest van God onderwezen. Vindt u het vervelend als het hard gezegd wordt? Je zult gewoon moeten doen wat er staat. En dit is Nieuwe Testament, hè? Die brief is geschreven zo rond 90 na Christus. Al die tijd voordat Paulus die brief geschreven had... leefden ze gewoon naar de Torah, hoor. Ook in de Messiaanse gemeente. Het was helemaal niet moeilijk. Alleen Paulus gaat nou die heidenen onderwijzen. Die denken dat ze een beetje kunnen rommelen links en rechts. Nee, zegt hij... Je hebt je af laten wassen. Je bent toch niet een gewassen zeug die teruggaat in zijn modderpoel. Nou, Thessalonicense. Hier gaan we mee afsluiten, broeder en zuster. En dit is mooi. Stel ons voor dat Paulus onze voorganger was en die stuurt een brief naar de gemeente van Alblastedam. Dan zegt hij tegen de Alblastedammers hier: Wij behoren God te alle tijden om u te danken. Broeders en zusters. Zoals gepast is, omdat, gaat weer de reden komen, uw geloof zeer toeneemt. Welk geloof is dat nou? Ga je nog harder roepen tot Jezus de Christus is, of ga je hem volgen? Ga je alleen maar in Jezus Christus geloven, of ga je ook handelen naar het geloof van Jezus? Want daar gaat het om. Omdat uw geloof zeer toeneemt, dat betekent de daden die je gaat doen... en uw allerliefde jegens elkaar sterker wordt... Wij zullen toch nooit meer boos worden op elkaar. En als iemand van ons een beetje lummelt... dan ga je niet over hem klagen... maar je gaat tegen een lummelende broer of zus zeggen... kom eens hier, kan ik je helpen? Echt waar. Dan zeg je niet tegen je andere broer... kijk eens, die loopt te lummelen. Nee. Want dan ben je eigenlijk zelf een lummel. He? Hoe kom ik aan het woord lummel? He? Staan niet in de Bijbel. Zodat wij zelf over u roemen, zegt Paulus. Paulus gaat roemen over u... Bij de andere gemeente van God. Komt hij in Amsterdam, komt hij in uh, Zwolle. Dan gaat hij roemen over Emmanuel in Amsterdam, Want die hebben we toch een liefde onder mekaar. Daar lopen geen lummels rond. Vanwege uw volharding. Dat zijn de woorden van Yahweh die moet je doen. En uw geloof in Yeshua. Onder alle vervolgingen. En de verdrukkingen die gij doorstaat. Wat zijn nou onze vervolgingen? Wat zijn nou onze verdrukkingen? Broeders en zusters, Manuel. Zodra je gaat handelen naar Torah en profeten... zegt iedereen, je bent gek, je bent wettisch... jij klopt niet helemaal, volgens mij ben jij niet kosher. Nee, je bent pas kosher als je zegt dat Jezus meester is... en je doet niet wat hij zegt. Dus je wordt altijd door de tegenstander in de maling genomen. Kunt u daarmee door de bocht? Een bewijs van het rechtvaardig oordeel gods. Hier gaan we mee stoppen... Maar je moet de, de link moet je leggen. We gaan nog een keer terug. Zodat wij zelf over u roemen bij de gemeenten gods, vanwege uw volharding en uw geloof, onder alle vervolging en verdrukking die gij doorstaat, puntje, puntje, achter puntje, puntje, staat waar het om gaat, hè? Dat is namelijk een bewijs van het rechtvaardige oordeel gods. Dat gij het koninkrijk Gods waardig geacht zijt, voor het welke gij ook leidt. Dus als je nou gaat spreken over Torah en over Yeshua, en je gaat doen wat hij zegt, dan krijg je verdrukking. En wat wil dat zeggen? Nog een keer onthouden. Dat is een bewijs van de rechtvaardige oordeel van God. U heeft ze dus gebogen onder wat God oordeelt. En omdat je je buigt onder het rechtvaardige oordeel Gods, dan ga je het koninkrijk Gods waardig geacht zijn. En waarom ben je het waardig? Omdat je dus ook leidt. Dus zalig dat gij leidt, broeder en zuster. Het lijden wat we doen omwille van gerechtigheid, dat is Gods Koninkrijk aan ons bevestigd. Prijs de Heer.